Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Oekraïne is waarschijnlijk gewonnen door komiek en TV-persoonlijkheid Volodymyr Zelensky. Volgens exitpolls kreeg hij ruim 30% van de stemmen. Over drie weken neemt hij het in de tweede ronde waarschijnlijk op tegen zittend president Poroshenko. Die volgens de exitpolls ongeveer 18% van de stemmen kreeg. Inhoudelijk willen ze ongeveer hetzelfde: een einde aan de strijd in Oost-Oekraïne, teruggraven van de Krim meer samenwerking met het Westen en economische vooruitgang. Israël heeft de grens met Gaza op twee plaatsen weer opengesteld. De grens werd vorige week gesloten... nadat er vanuit de Gazastrook raketten waren afgeschoten op Israël. Zeven mensen raakten gewond toen een raket insloeg in een huis. Als reactie bombardeerde Israël doelen in Gaza... onder meer van Hamas, dat de Gazastrook onder controle heeft. Daarbij zijn volgens Palestijnse bronnen zeven mensen gewond geraakt. In de Formule 1 Grand Prix van Bahrein is Max Verstappen... er net niet in geslaagd een podiumplaats te bemachtigen. De Nederlander eindigde met zijn Red Bull op de vierde plaats. De race werd gewonnen door Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas werd tweede. Charles Leclerc werd derde. De strijd om de titel in de eredivisie ligt weer helemaal open. Ajax heeft PSV thuis met 3-1 verslagen... Met nog zeven wedstrijden te spelen... is de achterstand van Ajax op koploper PSV nog maar twee punten. Feyenoord zakte van de derde naar de vierde plaats. Uit was FC Utrecht met 3-2 te sterk. AZ heeft nu drie punten meer. Peck Zwolle won thuis met 3-0 van Emmen... en eerder op de middag lukte het NAC niet... om met de nieuwe trainer Ruud Brood te winnen. Thuis werd het tegen VVV 1-1. Het weer vanavond en vannacht is het vrijwel onbewolkt... en de wind neemt iets af. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt... Morgen volop zon en dan wordt het 11 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In 10 jaar tijd met 26 procent afgenomen. Doe eens lief. Dank je wel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1326 hier op CFM Zonvoort. Mijn naam is Ben Oveugen, en uw voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. We gaan beginnen met een nieuw werkje. Een EP noemt hij het zelf, er staan zes tracks op en hij is Wolf's Heart. Um, ja, het, uh, als je de muziek hoort, dan lijkt het uh, wel uh, Amerikaanse Indianen muziek. Maar eh, de beste man komt gewoon uit Duitsland, ja. Maar hij heeft zich wel helemaal geconformeerd met deze muziekstroming. En eh, bijzonder goed zelfs. Samen met Robert Horak heeft hij het, dus het album gemaakt, Acoustic Ride. Eh, Bob's Heart op de fluit en Robert op de gitaar. Nou, daar gaan we naar luisteren. En natuurlijk nog veel meer in de playlist. Die vind je op peacefulradio.info En uh, ik wens je heel veel luisterplezier. website, www.spiralingmusic.com. That's spiralingmusic.com.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 Smith and you are listening to Peaceful Radio. Chapman Stick Soloist. Thank you for listening to Peaceful Radio. This is James Asher, and you're listening to my album On the Good Foot with Arthur Hull on Peaceful Radio with Benno Vugan.